4 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. Het Oegandese leger zegt dat het een leider... van Jozef Koni's terreurbeweging Verzetsleger van de Heer heeft gearresteerd. Het is een generaal die volgens kenners... in de top 5 van Koni's rebellenleger zit. Volgens het Oegandese leger had de generaal, toen hij in een hinderlaag liep... een machinegeweer en wat munitie bij zich. Hoe de arrestatie in zijn werk is gegaan, is niet bekendgemaakt. Er zijn ook geen beelden van de gearresteerde generaal vrijgegeven. Het Oegandese leger heeft al een aantal journalisten uitgenodigd... om hem te komen bekijken. Een man uit Rijswijk, die al 15 jaar voor het vluchtig was, is gepakt. Hij was veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor een gewapende overval... maar heeft die straf nooit uitgezeten. De man van 37 kwam vrijdag toevallig terecht in een politiefuik... bij een grote verkeerscontrole in Den Haag. Terwijl zijn scooter op de rollenbank werd getest... bleek dat hij nog de celstraf had openstaan. In Griekenland is nog geen coalitieakkoord gesloten. De drie grootste partijen hebben vanochtend overleg gehad met president Papoulias. Na afloop maakte de leider van de grootste partij, Nieuwe Democratie, bekend... dat de tweede partij, Syriza, weigert om een coalitie te vormen. Syriza wil niet samenwerken met partijen die voor de bezuinigingsmaatregelen zijn. Het is niet duidelijk of het overleg over de vorming van een regering wordt hervat. De president praat nu met de leiders van de kleinere partijen.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 Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting amers Apeldoorn staat bij Barneveld... een drie kilometer aan ongeluk. Bij Barneveld is de rechterreis ook dicht. Door werkzaamheden vielen op de A12 Utrecht Arnhem. Bij Arnhem in beide richtingen langzaam rijden stilstaan over twee kilometer. En op de N57 Oudorp richting Rotterdam. Daar staat tussen Port Zeelanden en Oudorp drie kilometer.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 Wedstrijd in Gelderdome is beslist. Doelpunt van Wilfried Boni. 2-0 voor Vitesse. Uitstekende actie van de Ivoriaan. Vanaf de middencirkel gaat hij door. Wordt niet aangepakt door de verdedigers van NEC. En de bal belandt in de verre hoek achter Gabor Babos. En zo in de 77e minuut van deze wedstrijd staat Vitesse dus op 2-0. En gaan zij naar de finale van de playoffs. Beslissende halve finale Rotterdam-Bloemendaal bij de hockeyers. Spannend, Geert Groot. Ja, je voelt aan alles dat de beslissing eraan aan het komen is. Bloemendaal valt nog wel aan, maar doet het wat omzichtiger. De krachten zijn misschien uit het team weg aan het vloeien. En Robert van der Horst aan de andere kant bij Rotterdam. Hij gaat straks, denk ik, het verschil maken. Hij is in topvorm. Maar voorlopig is het nog wel 1-1. Gaan we basketballen. Groningen, De Bos, Leon Kersten. Ja, de beslissing wie er naar de finale gaat, wordt hier bekend. En alle against all odds, zo is het een beetje, zou Den Bos dat kunnen worden. Want ze hebben alle statistieken tegen, maar ze staan wel voor. Ruim langs brand in Groningen. Zes punten en balbezit. En momentum kantelt. Achtste etappen in de Giro d'Italia. Sebastian Timmerman. Kilometer of twintig nog. En dan zijn de twee koplopers bij de voet van de slot. Klim de Kolle, Morella, tien kilometer lang. En als ze daar boven zijn, is het nog vier kilometer naar de streep. De twee koplopers de hele dag al. André Amador en Thomas Marcinski hebben 3 minuten en 23 seconden... voorsprong op het peloton waar het hard gaat. En het tempo op dit moment wordt gemaakt door de ploegenoten van de Spanjaard Joaquin Rodriguez. De nummer drie uit het algemeen klassement. Manchester zit hier op de drempel van de Engelse titel. Ragnar Niemeijer. Ja, noem dat maar niks. Voor het eerst sinds 1968 een thuiswedstrijd tegen Queens Park Rangers. Dat ook nog een resultaat moet halen bij een gelijkspel is die ploeg zeker van een extra jaar in de Premier League. Maar die titel, daar gaat het om. Voorzet kan komen bij City. Wie wil schieten? Nou, niemand zo lijkt het. Uiteindelijk toch geknald en dat is maar ruim... Uh... Een halve meter, denk ik, langs de kruising door Touré. Het blijft 0-0. Maar Manchester City bij een overwinning zeker van de titel. En verder zijn we vanaf half vijf ook bij FC Twente tegen RKC. En bij VVV tegen Cambuur, een promotie-degradatiewedstrijd. En ik meld u nog dat Sparta tegen Willem 2 nog altijd op 1-1 staat. En Eindhoven tegen Helmond Sport op 0-2. Toet, toet. Hoi Gang uit 1982, can't take my eyes of you. We gaan weer naar Richard van der Maaden, Vitesse NEC. met het besliste Richard. Het is beslist. Ja, Vitesse gaat naar uh, de volgende ronde, naar de finale van de playoffs. Treft dan de winnaar van het tweeluik tussen RKC en FC Twente Wordt vandaag ook allemaal duidelijk balverlies nu van Rijs. Dat is uh, slordig. Dan kan NEC er misschien in het tegenaanval nog van door. Maar het gaat met zo weinig overtuiging. NEC gelooft er al een tijdje niet meer in. Het is uh, Schöne die zich nu ook vastloopt. Dan misschien toch nog een kans uit de tweede lijn met een schot van Comboy. Dat is niet eens onaardig. Maar weinig moeite toch ook voor Veldhuizen. De keeper van uh, Vitesse. Ja, de aanhang van van Vitesse achter NEC-keeper uh, Babos klapt. Zingt is blij met de verdiende zege op uh, aardsrivaal NEC. Dit komt altijd uh, extra aan als je wint van uh, een ploeg als NEC. En omgekeerd natuurlijk ook. Nu misschien nog uh, de 3-0 voor Vitesse met Van Ginkel. Paas de bal naar het midden. Daar staat Ibarra. Ibarra op de achterlijn wordt verdedigd door Van der Velde. Speelt de bal terug. Dan het schot vanuit de ja, 15-16. Het is niet eens vanuit de tweede lijn van Van der Heide, Ook zojuist ingevallen. Maar zijn schot gaat over het doel. Een paar minuten geleden nog een riante kans ook voor Wilfried Boni om de 3-0 te maken. Had de bal eigenlijk moeten afgeven. Deed dat niet. Ging voor eigen succes. Terwijl nu Platje er nog in komt bij NEC. Kijk eens even achterom op het ereterras. Daar zit Merab Jordania. Nog altijd een beetje stoïcijns met een strak gezicht voor zich uit te kijken. Maar voorlopig ligt Vitesse op koers. En gaat het dus richting de doelstelling. Richting het bereiken van Europees voetbal. 2-0 nog altijd de voorsprong dus voor Vitesse. NEC nog steeds met negen veldspelers. Rood voor, voor rood voor Nuitink. En prima doelpunten van Vitesse, van Nicky Hofs en Wilfried Boni. Komt er nog een derde? Butner speelt de bal naar Boni. Wat is hij toch ijzersterk? Met name in de duels. Heeft ruimte om te schieten. Paast de bal nu naar Ibarra. Een tikje te scherp. Ibarra kan de bal controleren. Bij de tweede paal. Daar staat Rijs met een hakballetje nu naar Van Ginkel. Maar dat mislukt. En dan kan NEC toch weer uit het strafschopgebied uitverdedigen. En met met nog zes minuten te spelen in Gelderdoom leidt Vitesse met 2-0. En gaan zij dus door in de playoffs. Een week geleden was men nog zo blij in Doetinchem. Geen directe degradatie, maar na competitie. Maar vandaag viel dan toch het doek voor de Graafschap. De ploeg kwam in de na competitie niet verder dan 1-1 thuis tegen Den Bosch. Eerder werd het 0-0 in Den Bosch en dus is de Graafschap gedegradeerd. Aanvoerder en boegbeeld Rogier Meijer van de Graafschap. was er doodziek van? Ja, natuurlijk... Ja, ja, we zijn gedegradeerd en dat doet uh, hartstikke veel pijn en uh, daar ben je doodziek van, ja. er dus enig moment dat je, met dit, dat je met dit scenario op rekening gehouden? Nou, vooraf eigenlijk niet. Uh, uh, voor de wedstrijd heb je alle vertrouwen in dat je thuis uh, van de bos kan winnen en dan... Uh, als je dan de eerste 20 minuten ziet, ja, dan, dan, dan, dan twijfel je wel even. Maar ja, er zat heel veel spanning op ons, denk ik. Dat was denk ik ook wel te zien. Maar na 20 minuten toen, toen gooide dat van ons af. En nou, kwamen we met de 1-1 terug. En uh, ja, toen was het eigenlijk wachten op de 2-1. had ik het gevoel, elke, elke aanval was een kans. En na uh, rust, uh, rust was dat niet meer zo. Hadden we hadden heel veel moeite nog om kansen te creëren. En we kregen nogal wat kansjes. Maar ja, het ebbed een beetje weg. Het is steeds moeilijker en moeilijker en moeilijker. Ja, op dat moment voetbal je eigenlijk uh, niet meer tegen Den bos, maar tegen jezelf, denk ik, en, uh, en tegen de tijd. En, uh, ja, dat, dat was er ook wel af te zien, denk ik. Ben een oer, doet de gemmer een oer superboer. Komt dat dan extra hard aan? Ah, het komt wel hard aan, ja. En, uh, ja. Het doet gewoon hartstikke veel pijn als je, als je hier degradeert in eigen huis. En, uh, ja, doodzonde voor de club, voor de supporters, maar ook voor onszelf. En, uh, ja, het doet gewoon uh, nogmaals heel veel pijn. Kleedkamer en graf. Ja, dat is toch grappig. Ja. Kijk maar hoe we eruit komen, er is geen Net. woord gezegd. En, uh, iedereen uh, verwerkt op zijn eigen manier, iedereen heeft er moeite mee. Maar ja, uh, uh, is kloten. Wat betekent dit voor jou? <laughs> ja. Is het moment daar dat er wel eens een breuk zou kunnen ontstaan... tussen de geliefde club en Rogier Meijer? Kijk het naar je ogen? <laughs> nou, dat weet ik nog niet, maar uh, daar heb ik ook nog niet over nagedacht. Kun je eigenlijk wel nadenken momenteel? Ja, Mooi nou, Als ik de tranen een beetje zie, denk ik van niet. Nee. Hm. Nee. Zullen we hem me ophalen? Oké, okay, stel ik dit. Rogier Meijer, aanvoerder van de Graafschap. Dus dat is gedegradeerd. in gesprek met Rob Vleug. Den bos ging daar dus door. De bossen hockeyvrouw, een jaar of 15, wonnen gewoon weer de eerste wedstrijd van de finale van de playoffs. Leon Kersten, je voelt hem al aankomen. Gaan die bosse basketballers ook weer naar de finale. Uh, ik durf het nog niet uh, te voorspellen, want daar is de ploeg de seizoen te wisselvallig voor. Het feit is wel dat ze met nog 1 minuut te spelen in de derde kwart voor staan. 5-52. Het gaat is iets groter geweest bij 40, 48, waar er 8. En je kan Groningen, die spelen ook echt niet slecht hoor... ...maar Den Bos is het grootste gedeelte van de wedstrijd iets beter. En ik kan eigenlijk zeggen, je kan Groningen geen one-man team noemen. Maar die Jason Doricho, die is vorig seizoen verkozen tot de meest waardevolle speler van de Eredivisie. Is dit seizoen wat anoniemer? Was ook zijn rol wat anoniemer in, in dit Groningen. Een vrij nieuwe ploeg met de nieuwe coach Hakim Salem. Maar als ze nodig hebben, is hij er wel. Na drie kwart al twintig punten. Dan moet ik even kijken. Vier rebounds, drie steals, twee assists... Ja, die is even goed aanwezig, die Doris zo. En in zijn eentje maakt hij het gat van de 8 punten terug naar 2 punten, wat het nu is. Dat was het balverlies van Groningen. En dan krijgt de Bos de laatste... Nee, dan krijgt hij sowieso nog een keer de bal Groningen. De Bos heeft nu de kans om de aanval op te zetten. Ja, het is gewoon een heerlijke, gelijkopgaande wedstrijd. Maar er is een, een strafschop bij Richard van der Maan. Ja, een penalty voor Vitesse. Het kan dus zelfs nog 3-0 worden. Een overtreding van Van Eijden, van Achteren. Ja, daar kun je een penalty voor geven. Ik vind het wel wat zwaar gestraft. Het is ook zuur voor NEC. Maar Buetner gaat waarschijnlijk het vonnis voltrekken vanaf 11 meter. Kan uitstekend penalties nemen. kan me nog goed herinneren zijn laatste strafschop. Alla Johan Neeskens schoot hij de bal toen steenhard tegen de touwen. En Buutner mag dan nu of geeft hij de bal toch aan een ander... Allemaal niet zo heel erg belangrijk, maar er is nu wat overleg tussen Kuipers en Babos. NEC overigens zeer gefrustreerd in de tweede helft, heeft al heel wat gele kaarten gekregen in dit duel. En dan is het, uh, eens even kijken, wie gaat daar achter de bal staan bij uh, Vitesse? Volgens mij is het Jonathan Rijs inderdaad die de penalty mag nemen. Een cadeautje van Bühne, de bal gaat op de paal. Ja, die heeft het ook niet echt mee zitten, Jonathan Rijs. Op de paal schiet hij namens Vitesse. En zo blijft het dus 2-0 in de 89ste minuut in Gelderland. Einde derde kwart bij de basketbal Den Bosch. Het staat daar 53-53. Straks meerder vanuit de Martini Plaza in Groningen. Nu is Stefan Geert de groot. Derde halve finale rotterdam bloemendaal nog steeds 1-1 en dan ga je denken natuurlijk, dat is niet zo gek... want er zijn nog acht minuten bij te spelen. Dan ga je denken aan de verlengingen. Verlenging met een golden goal en als dat nog gelijk blijft... Als het nog 1-1 blijft, dan gaan we shoot-outs doen. Dat is uh, nieuw. Geen strafballen, maar vanaf de 23-meterlijn op weg naar de keeper... en kijken of je kan scoren. Voorlopig is het natuurlijk nog niet zo ver. Voorlopig blijft Bloemendaal nog steeds aanvallend gezicht tonen. Dat hebben ze de hele wedstrijd al gedaan. Maar ik zei het al eerder, de krachten vloeien dan natuurlijk weg. De krachten vloeien weg uit een team dat tomeloos heeft aangevallen. Vooral in de eerste helft veel indruk maakte met aanvallend spel... en weinig indruk maakte met het benutten van kansen. Dus kijken of Bloemendaal nu een kans heeft via Hofman. Hofman, die legt hem niet... Bij, uh, bij uh, de nummer 10 bovendeert neer en dat betekent dat Rotterdam weer gaan uitvallen. Kan uitvallen via de rechts, via rechts, via... Dat is Herzbergen. Jeroen Herzbergen, de aanvoerder die de bal dan niet krijgt. Krijgt hem niet aangespeeld en kijkt dan moedeloos terug. Ja, daar, dan hoeft het allemaal niet meer. Dan is Bloemendaal terug in de verdedigende stelling. En het zal in die slotfase waarschijnlijk Bloemendaal zijn dat steeds meer moet gaan verdedigen. Om, ik zei het al, omdat de krachten weg zijn uit het team. Omdat de aanvallende mogelijkheden niets hebben opgeleverd tot nu toe. Niets meer dan dat ene doelpunt in de eerste helft van, uh, van uh, Brouwer, Ronald Brouwer. De 1-1 was dat nadat... Uh, Weusdhoff had gescoord voor Rotterdam. Is het Bloemendaal in balbezit en je ziet het al aan het spel van Bloemendaal. Het wordt allemaal wat rustiger, het oogt wat zekerder. Achterin dicht houden is nu het devies, die laatste 6,5 minuut. En dan in ieder geval de verlenging eruit slepen. Helmond Sport heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de play-offs promotie degradatie. Het won met 2-0 in Eindhoven. Eerste wedstrijd had Eindhoven ook al gewonnen en vlak voor tijd staat Sparta Willem 2 nog altijd op 1-1. Gaan we Wereldbeker fietsen op Papendal BMX op die Olympische baan Olympens. ook Olympische Zeker. kwalificaties. Ja, het gaat om olympische kwalificaties. En we wisten bij de vrouwen dat één vrouw in ieder geval de nominatie binnen had voor die Olympische Spelen. Lieke Klaus die is er vandaag niet bij, gisteren wel bij die time trial. Ik heb het al verteld, gevallen, 33ste plaats en vandaag niet van start gegaan. Maar zojuist de tweede halve finale met een Nederlandse vrouw. En Laura Smulders, 18 jaar, uit Horsen in Gelderland. Ja, die rijdt zich zomaar ineens bij die nominaties van de Olympische Spelen. Laura, wat een verrassing. Ja, zeker een verrassing. Ik had er al zo lang op gehoopt dat het me zou lukken. En eindelijk op mijn thuisbaan was het mijn grootste kans. Gelukkig heb ik het hier gehaald. Zo, zo blij. Is zo'n dag die je normaal gesproken bijna nooit meemaakt? Want eigenlijk leek alles te lukken hè? de kwalificaties in die halve finale nu. Ja, alles is gelukt. Ik had, uh, we hebben al twee wereldwekers gehad de jaar. De eerste was ik ziek, dus dat was al ja, een tegenvaller. De tweede had ik een beetje pech in de manje, dus lag ik in de mandje meteen al uit. Terwijl ik eigenlijk heel erg in vorm was. Dus er was echt uh, balen daar. En uh, ja, het is mijn thuisbaan, die ken ik. Dus ik weet, alle bulten ken ik uit mijn hoofd in principe, dus... Dan kun je er altijd vol in gaan. Je kan niks onverwachts tegenkomen. Dus. Daar kun je zo'n baan bijna blind rijden als er geen tegenstanders waren? Nou, jammer genoeg niet. Zo makkelijk is het niet. Je moet er dus ook wel voor je kijken, want al die wind en alle andere toestanden daar kan allemaal tegenvallen, natuurlijk. Dus je moet wel goed opletten en blijven kijken overal, Dat je alle gaatjes kunt vinden. En volop het dat over de baan in gaan. Londen, dat is alles. Olympische Spelen, ja, daar wil iedereen staan. Uh, je had die halve nominatie al op zak hè, met die, met die uh, halve finale in uh, Amerika. Maar ja, dan moet je hier dus een finale plaats halen. En, en, bedoel, heb je er echt rekening mee gehouden dat het kon? Ja ik, ik, uh, ben, ja, ik wist dat ik het kon halen. Mijn tijden waren voor gisteren heel goed. Ik zat bij de eerste 18 in de Timezone, dus, ik, dus zeker, het moest kunnen. Maar het moet natuurlijk allemaal een beetje op zijn plek vallen dat je het kan halen. Want ja, het kan ook zomaar. Je kunt zelf maar op je bek gaan, of weet ik veel. Het kan net, kan net fout gaan in een split second. Dus ja, ja ik ben super blij. Ik kan. Ik, ik, ja. Ik, weet niet, ik kan het niet uitleggen. En nu is het aan de bondscoach, hè? Bas de Bever, want die moet gaan kiezen straks. Ja, dat klopt. De bondscoach mag kiezen. Ik sta dan nu in de binnenlandse ranking, of ja, in de, in, de, in de wereldranking sta ik. Eerste Nederlander, dus ik maak wel veel kans. En straks de finale rijden, gewoon lekker vlammen. Ja, inderdaad, de finale niet te vergeten. Nou, dat was ze dan, de vrouw die zich plaatste dus voor de finale. Laura Smulders, Maartje Herrijgers die sneuvelde net in die andere halve finale. En zo meteen gaan we kijken naar de halve finales bij de mannen. Ook weer twee Nederlandse mannen en ook. Daar staat die nominatie weer op het spel. Richard van der Maade, Vitesse tegen NEC is het afgelopen? Ja, het is voorbij. Het is Vitesse dat doorgaat naar de finale van de playoffs. Het heeft natuurlijk nog niets, maar overleeft wel de clash tegen NEC. 3-2 voor NEC afgelopen donderdag. Nu 2-0 in het voordeel van Vitesse. En dus gaat de Arnhemse club door onder leiding van Sean van den Brom. Is het feest op de tribunes. Het is ook een dik verdiende zegen in het voordeel van Vitesse met Goals van Hofs en Boni. Vitesse was scherper. Het was als team beter dan NEC. Dat inzakte. Vitesse maakte het spel. Vitesse voetbalde bij Vlagen ook veel en veel beter dan NEC. En dus gaan zij door naar de volgende ronde, naar de finale. Vitesse, NEC, vanmiddag in Gelderdoom 2-0. Kun je het houden, Twan? Ja, ja, Willem twee tegen Sparta staat er altijd 1-1. Het zou betekenen dat we bij deze stand Willem twee even doorgaat naar de volgende ronde in de promotiedegelatie. Gaan wij even naar het grote voetbal. Manchester City tegen de Queen's Park Rangers. niet mee. Echte werk, wou je zeggen, Tom. Ik zei niks, ik zei niks. Nee, nee, nee, zo klopt het wel. Halverwege, de eerste helft. Er zijn ontwikkelingen. Manchester City tegen QPR 0-0 in het City of Manchester Stadium. Maar dat zou wel eens niet genoeg kunnen zijn. City heeft doelpunten nodig. Staat in punten gelijk met Manchester United. En die ploeg twee minuten geleden op voorsprong gekomen bij Sunderland. En dat betekent dat bij deze stand City 87 punten heeft. En Manchester United 89 City valt aan. Druk in het strafschopgebied van QPR. Het regent zeker geen kansen voor City. Er is wel heel veel, bal veel bezit. maar ook dit lost QPR aan het einde van de rit toch weer op. Hoewel het moeizaam gaat via de as van het veld. De ploeg uit Londen van Loftus Road heeft een aantal ervaren spelers in de basis gezet. Bijvoorbeeld Dibril Sisse. De Fransman die nu een overtreding heeft gemaakt en zijn excuses aanbiedt aan strijdsechter Mike Dean. En ook Sean Wright Phillips, een oud-speler zoals er wel meer zijn bij QPR van Manchester City. Die heeft een basisplaats toebedeeld gekregen van Mark Hughes. En dat is dan weer de oud-trainer van Manchester City. werd ontslagen. City speelt ook nog eens tegen degradatie. Staat momenteel aan de goede kant van de score. Heeft weer te maken met de stand van Stoke City. 1-0 tegen Bolton Wanderers. En zo hangt het allemaal van andere duels aan elkaar. Maar geldt in ieder geval als belangrijkste dat Manchester City doelpunten nodig heeft. Overtreding van Garrett Barry. We zitten in de 23e minuut. Hij maakt die overtreding een meter of 5-6 buiten zijn eigen strafschopgebied. Het is Cicé, de Fransman. Die tegen zijn knie aan wordt getikt. En dat zou wel eens een vrije trap kunnen zijn waar muziek in zit voor QPR. Gaan wij niet meemaken? 24 minuten op de klok. Manchester City QPR is 0-0. En dat is niet genoeg voor de titel voor City. Die zou nu met die eenmaal voorsprong voor United naar de ploeg van Ferguson gaan. En ik kijk even naar rechts. Uh, Willem 2, uh, Sparta. Sparta, Willem 2. Stond 1-1 toen? Ja, het, het, het is afgelopen, ja. Nou, door het oog van de naald. Willem 2 heeft dus daar 1-1 gespeeld. was voldoende na de eerdere 2-1 overwinning... Afgelopen week. Dus Wilm we 2 door naar de finale van de promotiedegradatie En daarin is Den Bos de tegenstander. Ik ga het hebben over Turner. Serien van Gerner, weet u wel. Die heeft zich ineens gemengd in dat strijd om het Olympisch Turrenticket. Dat kan je altijd eerst via de rechtszaal doen bij de Turkenbond. En dan gaan ze er weer verder over nadenken. En op het EK, we hebben er nu, nu twee. En op het EK in Brussel toonde ze donderdag al vormbehoud van Gerner. En vandaag liet ze op de brug zien niet onder te doen voor haar co concurrenten. Wiomi Masela op sprong. Sterker nog van Gerner Turner in het toestelfinale. Een persoonlijk record. Ja, 14-6-3-3. Uh, ja, wel een mooi cijfer. En ik denk in de tweestrijd dan toch wel een klein tikkie, of niet? <laughs> nou ja, Wyomi had ook hele goede sprongen volgens mij. En uh, ja, ik denk dat het gewoon spannend blijft. Ik kan niets voor zeggen. Maar goed, Wyomi die besloot op 7 te gaan met haar sprongen. Hè. Niet uh, haar twee moeilijke te doen. Uh, maar jij besloot wel, uh, of tenminste, jij hebt gewoon je best kunnen laten zien op uh, brug. Of zit er nog meer in? Uh, nee, op dit moment is dit even mijn oefening inderdaad. Maar uh, ja, ik ben het wel in de training aan het uitbreiden, aan het proberen in ieder geval. Want jij zit natuurlijk ook naar die klassementen te kijken van het WK, hè? want daar worden jullie op gewogen. Dus jij zou willen doorstoten naar een score die uiteindelijk een top-8-klassering op zal leveren daar. Ja, klopt. En uh, op dit moment heb ik daar een moeilijkheid 6-2 voor. En het zou mooi zijn als ik die uh, na, in ieder geval naar 6-4 kan krijgen, misschien nog wel meer. Ja, want die 2-tiende, dat is misschien net wat je nodig hebt, eigenlijk nog niet eens. Ja, klopt. Dat uh, kan wel eens het verschil maken, ja. Ja. Hoe belangrijk is dit voor het zelfvertrouwen, dat je een record scoort voor jou? Ja, wel heel goed natuurlijk. Het is uh, ja, altijd weer even anders om zonder uh, klein interne, direct vanuit de internehal, naar de wedstrijdhal te gaan. En uh, ja, om dan gewoon een foutloze oefening uit te knallen, ja, dat geeft best wel goed vertrouwen. Woorden ja. van Wyoming, die zeggen van, ja, ik ga me nou toch vooral op sprong richten, hè, omdat daar mijn kans liggen. Wat betekent dat voor jou? Jij hebt natuurlijk eigenlijk twee ijzers in het vuur, balk en brug, maar... Ik uh, wil eigenlijk uh, na de EK, als mijn voeten het een beetje toelaat, weer de meerkamp erbij gaan pakken. De meerkamp erbij? Ja. ja. Terwijl je zou denken van ja, eerst maar eens een keertje die Olympische Spelen halen, toch? Ja, klopt. Maar als ik, als ik de Olympische Spelen haal, dan wil ik daar ook meerkamp doen. Dus dan is het toch wel handig als ik dat alvast kan. Maar ja, om die Olympische Spelen te halen, zou je dus het uiterste uit jezelf moeten halen op de brug. De, leidt die er dan niet onder als je de meerkamp gaat trainen? Nou, ik zal balk en brug wel uh, extra ernaast blijven doen. Want op de World Cups die nog komen, ga ik ook balk en brug doen. Maar gewoon globaal vloer en sprong er weer bij pakken. Heb je het idee dat je de afgelopen weken eigenlijk vanaf Kotboes... dat je grote stappen op die brug hebt gemaakt? Ja, eigenlijk wel. Vooral uh, ja, in de netheid eigenlijk. Uh, heel hard aangewerkt, gewoon de stukjes net het apart oefenen. En, ja, dat is wel geslaagd eigenlijk. Ik denk dat het zo een dubbel succesvol EK voor jou is. Hè? En vormbehoud en dan nog eens zo'n een recordturn. Uh, record ja, klopt. Dit, voor mij is dit EK wel geslaagd, ja. Celine van Gern dus wordt vervolgd bij de Turmbond. Die belangrijke derde halve finale tussen Rotterdam en Bloemendaal. Gerard. Het lijkt erop dat het een klassiek wedstrijdbeeld is geworden. Bloemendaal valt aan, valt aan, valt aan. Rotterdam vlak voor tijd. Een minuutje geleden ongeveer. Weer zo'n uitval. En ineens een treffer. Een treffer van uh, Sjoerd Gerritsen, de nummer 13 van Rotterdam. En dan gaan we kijken of er nu nog een strafcorner komt voor Bloemendaal. Nee, zegt scheidsrechter van Eert. Maar Bloemendaal, ja, het wil natuurlijk nog wel in de richting van Rotterdam. Maar Rotterdam weet dat het met zo weinig seconden te spelen. Nog maar 35. Dat het met 2-1 voor staat tegen Rotterdam en dat het volgende week donderdag de eerste finale wedstrijd kan gaan spelen tegen Amsterdam. Robert van der Horst neemt de vrije bal. Uh, nonchalant. misschien nog. Een mogelijkheid voor Bloemendaal. Wouter Jolie wordt van de bal afgezet uh, via een overtreding. En dat levert een gele kaart op. Een gele kaart aan de kant van uh, Rotterdam. En de vrije slag is voor Bloemendaal. Op rechts nog 15 seconden op de klok. Maar ik weet niet of uh, de klok gelijk loopt met de klok van de jury. Die zit achter de tafel. Reinoud Wolf, de coach van Rotterdam, loopt nu naar de jurytafel toe. En zegt nu dat het nog zo'n half minuutje zal zijn tegen zijn spelers. Nog even volhouden. Mannen. Dan staan we in de finale. Dan staan we tegen Amsterdam in de finale. En dan gaan we kijken wat het gaat worden. Of Rotterdam dan toch nog kampioen van Nederland kan gaan worden. Want dat willen ze zo graag. Dat moeten ze eigenlijk dit jaar. Omdat uh, Robert van der Horst en Weustof, de grote kanonnen van uh, Rotterdam volgend jaar er niet bij zullen zijn. Er is een mogelijkheid voor Bloemendaal. Maar die gaat langs het doel van uh, Piermin Blaak. En dan heeft uh, Rotterdam natuurlijk alle tijd. Dan heeft Rotterdam heel veel tijd. En dan is het afgelopen... Dat staat Rotterdam in de finale. Wint het de derde beslissende wedstrijd met 2-1 van Bloemendaal. Dankzij Sjoerd Gerritsen anderhalve minuut voor tijd... Scoort hij 2-1 in de eerste helft, uh, was het uh, bij de rust 1-1 door Wojstof en Brouwer. En Bloemendaal is neergeslagen. Het wonder van Floris-Jan Bovenlander is niet gelukt. Het is niet gelukt om Bloemendaal naar de finale te brengen van het Nederlands kampioenschap. Rotterdam, Amsterdam, dat is de finale. Volgende week donderdag de eerste en volgende week zaterdag de tweede. En eventueel zondag de derde wedstrijd. We gaan fietsen. Het is iets minder lawaai op de achtergrond, denk ik. Sebastian Timmerman, want we hebben het over de Giro en we moeten een berg op. En het uh, lawaai van uh, schakelende derailleurs van de kettingen... die van uh, de wat kleinere kransjes waardoor je zwaarder rijdt achteraan... langzaam maar zeker uh, naar de binnenkant van het achterwiel gaan. Dat betekent dat de rijder lichter gaat rijden... want de weg begint omhoog te lopen, nog 4 kilometer... tot het uh, officiële begin van die slotklim. De colle een klim uit de tweede categorie. In het begin gaat het nog wel redelijk, zo 4 à 5 procent. Maar het tussengedeelte, dat is heel zwaar met 11 à 12 procent. Maar ja, ja, als je boven bent, heb je nog wel vier kilometer om eventueel schade goed te maken. Tot het punt waar de finishstreep ligt. Nog altijd twee koplopers. André Amador en Thomas Marcinski. Ze verdienen allebei een flinke schouderklop. Die Costa Ricaan, Amador van Movistar en de Paul Marcinski van Vakantse Lij. Zij hebben de koers lange tijd gemaakt. Maar het is nog maar 18 seconden. En is, dus is het moment niet meer ver weg dat het peloton ze gaat teruggrijpen. Er was even wat paniek in het peloton toen de nummer vijf uit het algemeen klassement Peter Stedt. Tina Lekreet. Die rijdt ook trouwens in een Leiderstrui, De trui van de Beste jonger Is een ploeggenoot van de roze Leidenstrui van rijder Hesjedal. Ook van Garmin, dus die is de Tina. De nummer 5 dus op 26 seconden van Hesjedal. Is inmiddels teruggekeerd. En we keken er net even naar Hesjedal. Ik had nou niet de indruk dat hij heel fris zat. Die indruk had ik eerder vandaag ook al niet. Toen hij achterin het peloton reed en lang met zijn ploegleider aan het overleggen was. Ik weet het niet of Hesjedal wel zo goed is vandaag. We zien ook Tom Jel te slachten naar voren rijden. Gisteren eindigde de jonge Nederlander netjes. Als 21ste in de etappe. De eerste etappe met aankomstberg op. Dit is de tweede etappe met aankomstberg op. En over luttele seconden is het peloton bijna compleet. In ieder geval heeft het peloton dan de twee vluchters van de dag teruggegrepen. Het gebeurt nu. Radio 1. Het NOS-journaal. Een minuut al vijfde werd Martijn van Beek. Het Oegandese leger zegt dat het een leider van Joseph Sconi's terreurbeweging... verzetsleger van de Heer heeft gearresteerd. Het is een generaal die toen hij in een hinderlaag liep... een machinegeweer en wat munitie bij zich had. De impasse in Griekenland duurt voort. Na een gesprek met de president zei de leider van de grootste partij... Nieuwe Democratie, dat de tweede partij, Syriza, weigert om een coalitie te vormen. Syriza wil niet meewerken met partijen die voor de bezuinigingsmaatregelen zijn...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 En in Moskou is voor de zevende dag op rij geprotesteerd tegen president Poetin. Een aantal acteurs, schrijvers en dichters maakten een wandeling door het centrum. En onderweg sloten duizenden mensen zich bij die groep aan. De politie greep niet in. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. De stapelwolken die we vanmiddag hadden verdwijnen vanavond weer. Betekent dat het ten eerste instantie tamelijk helder is en dat de temperatuur weer flink onderuit kan. In het oosten van het land naar 3 graden. In het westen van het land is het minder koud en het komt omdat de bewolking wat begint toe te nemen. 7 graden, daar als minimum morgen neemt de bewolking verder toe. In het midden en oosten beginnen we de dag nog wel met wat zon. En daarna raakt het meer en meer bewolkt. Maar het duurt lang voordat er regen komt, pas tegen de avond. En dan in de loop van de avond van het noordwesten uit. uitbreidend over het land. Temperaturen van een graad of 16 en een toenemende wind. Dan Dinsdag een klein beetje zon, maar geregeld stevige buien met een kans op onweer. Woensdag en donderdag is het dan weer wat minder nat met iets meer zon, maar het blijft fris. Slechts 12 tot 14 graden. Voorronde Europa League, league Ticket, het Vitesse, Wonders van NEC, en Twente en RKC. Die starten met de 1-1 uit Waalwijk en die kamp. En het staat nu 0-0, dus wat dat betreft staat het nog gelijk. En zou uh, FC Twente naar de volgende ronde zijn tegen Vitesse naar de finale, zeg maar, 2,5 minuut gespeeld. Een minuut stilte voor uh, wat mensen die overleden zijn, onder andere Patrick Bos, een oud-voetballer van FC Twente. En ook wordt er uh, nagedacht over 12 jaar geleden de vuurwerkramp precies op deze dag. Maar we gaan naar het voetballen kijken. Het is uh, zonnig. Allebei de ploegen zijn moe volgens de trainers. Dus de bedden kunnen klaarstaan. Uh, Michailov is er niet bij bij FC Twente. Ola John is er niet bij bij FC Twente en bij RKC. Ook twee mensen, twee bas vaste basisspelers die uh, missen. Geen Snow en geen Nemet. Uh, het is uh, wat aftasten in de beginfase. De slechte paas nu. bal komt terecht bij Jeff Stans. In plaats van Snow spelend op het middenveld bij RKC Waalwijk. De nummer 9 van de reguliere competitie tegen de nummer 6. RKC dus 9. En Twente zeer teleurstellend zesde. Ik ben benieuwd of ze het uh, kunnen vasthouden. Normaal gesproken wel is het uh, FC Twente dat door moet gaan naar die wedstrijd tegen Vitesse. Uh, Als uh, FC Twente nu even moet uitkijken, Peter Wisschoff doet het heel goed. Haalt Meijers van de bal op, maar speelt de bal wel heel slecht uh, naar het uh, centrum. En die bal kan opgepikt worden... Door Mitchell Schet. Schet aan de rand van het strafschroppgebied. Aan de linkerkant van het veld. 0-0. Speelt de bal goed naar Meijers. Meijers, buitenkant voet. En dan laat Bosker hem los. En dan is daar de eerste bal uit. Schet. Schet schiet de bal er niet in. En dan heeft FC Twente mazzel. Naar het foutje van Bosker. Waar Schet een enorme kans kreeg. En dat na vier minuten spelen. Ik zei het al, normaal gesproken moet Twente dit winnen. Maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt. De koe was heel dichtbij de haas. En het staat nog wel 0-0. Dierenkenner en die houtkamp. Uh, ja, de graafschap redde het eerder vandaag niet tegen Den bos. Club is gedegedeerd uit de Eerdivisie. Die andere club uit de eerdivisie, VVV, moet het opnemen tegen Kambuur. Het werd eerder in Leerwarden 0-0. Vandaag de return in Venlo. Frank Wilaert. Ja, gewaarschuwd mens telt voor twee. Want uh, ja, de Graafschap ook. De eerste wedstrijd, tenslotte 0-0 gespeeld. Hoe gevaarlijk die stand is, is gebleken in Doetinchem. En VVV uh, lijkt de lessen hebben geleerd. Onmiddellijk het initiatief natuurlijk in het eigen stadion tegen Cambuur. Vandaag gestart VVV zonder kruisen. En een voor in de basis. Voor uh, hen spelen Barry Maguire en Uchebo in de punt van de aanval. Dus uh, de andere Nigeriaan vandaag die de voorkeur krijgt van trainer Ton Lokhoff. En bij Kambuur is Melvin de Leeuw weer terug in de basisopstelling. Een van de veel scorende spelers bij Kambuur. Want de ploeg uit Leeuwarden is samen met FC Zwolle de meest scorende ploeg in de, eerste, in de eerste divisie geweest het afgelopen seizoen. En dan is het altijd lekker als je mag spelen tegen de ploeg die in de eredivisie in ieder geval de meeste goals tegen heeft gekregen. Je moet ergens je moet uitputten in een uitwedstrijd die, waarvan iedereen eigenlijk verwacht dat je die normaal gesproken gaat verliezen. Maar ja, Kambuur is een gevaarlijke ploeg. Ook uit bij NVV zomaar ineens gewonnen met 2-0. Dus het zou zomaar kunnen heesen. nu die voor Kambuur de bal het middenveld inspeelt. Daar wordt hij onmiddellijk weer verloren. En kan uh, VVV overnemen. Even terugleggen in de richting van Yoshida, bal breed naar Forstermans. Uh, VVV wil in eerste instantie eerst even controleren, niet tegelijkertijd tempo al te hoog opschroeven, want daar uh, zouden ze zelf nog wel eens van in de war kunnen raken. Forstermans nu helemaal terug in het eigen strafschopgebied, zelfs breed leggen naar Gentenaar. Dus eerst even aftasten in uh, Venlo. Daar waar VVV voorlopig uh, eventjes rustig aan doet tegen Kambuur dat probeert te promoveren. Den VVV dat natuurlijk tegen degradatie vecht in deze wedstrijd vandaag. Alles. Beslissend in deze tweede ronde van de na-competitie. Groningen den bos. Laatste kwart kan dus niemand meer kalm aan doen, Leon Kersten. En dat gebeurt ook helemaal niet. Het publiek staat op de bank. Hè. De spelers halen echt het beste uit, euh, uit het diepste van hun tenen. Want het is dus de vijfde wedstrijd euh, sinds vorige week, dinsdag. En euh, het is spannend, dat kan niet anders zeggen. 68-67. Nu door de tweede vrije vrijhoor van Rogier Jansen. Rogier Jansen, de topscorder van den Bos met 20 punten. Uh, hij is de man die de punten moet maken. Aan de andere kant is het uh, Jason Zo die net vijf punten op rij maakte. Het is een beetje stuivertje wisselen qua voorsprong. Dan Groningen voor, dan Den Bosch voor. Het is nog maar drie minuten tot aan het eindsignaal. En dan moet er een winnaar zijn of eventueel verlengen bij een gelijke stand. Den Bosch nu in de zone. Bel met een driepunter. Die gaat op de ring. Rebound Den Bosch. Gaat de er vandoor. De bal gaat naar de linkerkant. Naar Rogier Janssen. Die gaat omhoog. En die gooit hem erin. Daar staat Den Bosch weer voor. Dat speelt hij Rogier Janssen trouwens en sterke wedstrijd. een afgelopen wedstrijd in Den Bosch had hij ook al 15 punten en 10 assists. En nu brengt hij zijn ploeg met zijn 22e punt op voorsprong in Groningen. 68-69. Den Bosch heeft 9 wedstrijden op rij verloren hier in Martini Plaza. Maar ze hoeven er maar 1 te winnen. Dat is vandaag om die finale te halen. Nu Bel met een 3-punter en die schiet hij erin. Onder druk. Verdedigd door Stefan Wessels. David Bel, de Amerikaan. Uh, de 71-69. Zijn twaalfde punt voor David Bell. 2-21 nog te spelen. 71-69. Ty Wesley voor Den bos. Gaat omhoog. Wordt een fout op hem gemaakt door Evis Wyatt. Twee Amerikanen die het dus met elkaar aan de stok hadden de vorige wedstrijd hier in Groningen. En toen uh, maakte Wesley die fout op Wyatt. Maar van die animositeit is helemaal niets meer te merken. Nu een uh, time-out voor uh, de coach van Groningen, Hakim Zalem. Nog twee minuten en 16 seconden. Stand 71-69 groningen Bosch. Manchester City tegen QPR. Hoe lang houdt die club uit uh, de onderste regio het vol tegen de kampioenskandidaat Ragnar? Ja, dat is moeilijk in te schatten. Het staat 0-0 minuten of 7 nog tot aan de rust. Roberto Mancini toch met een bezorgde blik een klein beetje in de ogen. De manager van Manchester City. Zijn ploeg heeft wel heel veel de bal... Maar creëert eigenlijk nauwelijks mogelijkheden. Ik heb er in totaal een stuk of drie geteld, waarvan twee echte tegenover één gevaarlijke vrije trap van QPR van een meter of twintig. Een kwartiertje geleden, maar City begint zo langzamerhand tegen zichzelf te voetballen. QPR komt wat beter in de wedstrijd. We zien nu wel dat City een vrije trap heeft gekregen ter hoogte van de middenlijn. De bal wordt ingespeeld richting Garrett Barry, internationaal van Engeland, als van het veld. David Silva, de Spaanse wereldkampioen, opent aan de rechterkant voor Zé Zabaleta, de rechterverdediger die veel mee opkomt. Speelt de bal weer naar binnen toe. Paasje dan en vervolgens Yaya Touré, het schot wat we zien van Zabaleta. En dan zit hij er toch in. En dat is een belangrijk moment. Want dit moment, die 1-0 voorsprong in de 39 e minuut, dit curieuze doelpunt, zou wel eens goed kunnen zijn voor de landstitel in Engeland. Het zou de eerste zijn voor Manchester City sinds 1968, toen nog behaald op Main Road, het legendarische stadion waar City jarenlang speelde. Maar wat gaat hier nou precies mis achterin bij QPR? Er zijn heel veel verdedigers. Die voorzet komt van Zabaleta. Wordt eruit gehaald bij de Queen's Park Rangers. Strafsomgebied, rechterkant van het veld. Een paasje, Yaya Touré. En dan Zabaleta via de handschoenen van de doelman Kenny van QPR. Die er nog wel een hand tegenaan kijkt, Maar uh, houdt de bal er uiteindelijk niet uit. Het is 1-0. City op titelkoers. Vijf minuten voor de rust tegen Queen's Park Rangers. City begon tegen zichzelf te voetballen. En die, dat doet Twente ook al een tijdje. Uh, ongeveer een half jaar <laughs> ja. sinds McLaren er is. Het is 0-0 uh, na het 9,5 minuut spelen. Eén mogelijkheidje gezien voor FC Twente. Het schot van Tiendali net naast. En nu heeft Twente balbezit via Wissgrove en Douglas. Uh, Douglas, ja, het is uh, allemaal wel heel aardig wat hij doet. En hij wil zo graag... Hij is Nederlander geworden om naar het EK te gaan. Maar ik denk niet uh, dat dat uh, er nog voor hem in zit. En terecht. bal bezit voor Brama Naar Douglas terug. Nu is het een verdedigend RKC Waalwijk. Dat een grote kans kreeg via Schet. Naar het foutje van uh, keeper Bosker. En nu is het een hele lange aanval. Via Rosales. Rosales naar de doorgelopen Willem Jansen. Willem Jansen. Maar daar is René uh, Jeroen Zoet. Een uitstekende keeper. De huurling van PSV. Jonge, jongen. Heel groot talent. Hij heeft het het hele seizoen uitstekend gedaan voor het team van Ruud Brood. Die na vier jaar RKC Waalwijk de ploeg uit Waalwijk gaat verlaten voor Rode SC. Zoet. Gaat de bal naar voren. Ramme doet dat richting Ricky ten voorde. Die verliest het koopduel van Douglas. Douglas naar Rosales. Tien minuten en een half gespeeld. Het staat nog altijd 0-0 in een rustige goalsvesten, Dat voor driekwart gevuld is. Dus ook wat dat betreft zijn de mensen uit Enschede er niet echt happig op om deze wedstrijd te gaan zien. En vooralsnog hebben thuisblijvers gelijk. Het staat na een uh, matig begin nog altijd 0-0. Wie wordt de tegenstander van Leiden in de finale bij de basketballers? Groningen of Den Bosch? Leon Kersten. Nog 1 minuut en 13 seconden, dan zullen we het weten. Stand 71-70 in het voordeel van Groningen. Bolbezit voor Groningen. En dat is dus uh, belangrijk, want als je scoren maakt ben je spekkoper uh, op dit moment. Maar uh, ze gaan er al twee keer op rij niet in. David Bel probeert het spel nu op te zetten. Kop van de driepuntslijn. Schiet niet, geeft de bal aan de varen. De tijd tikt weg. 9 seconden, 8 seconden moet de bal naar buiten komt Jason Doris zo met een drie punt. gaat er niet in. De rebound is voor mij. De bal komt bijna op mijn hoofd. Maar net niet. En de scheidsrechter geeft bal voor Den Bos. Nou, ik zag het niet. Want ik was mijn hoofd aan het beschermen. De bal gaat er gelukkig niet tegenaan. En is er nog 52 seconden. Maar we gaan even naar Frank Wielaert. Augustan Turk zet Cambuur op 0-1 in Venlo. Ik denk dat hij buiten spel stond op het moment dat hij de bal kreeg. In tweede instantie. Maar na 10 minuten Leeuwarden dus op voorsprong in Venlo. Na de eerste... Goede aanval over de rechterkant. Eén keer was Cambuur al levensgevaarlijk dwars door het midden toen Erik Bakker nog net gestuit werd door Forstermans. Maar nu Turk op het moment dat uh, ze achterin bij VVV dachten dat ze de situatie onder controle hadden bij Josida En uh, daar ging het dan uiteindelijk mis. Want Josida had de bal niet onder controle. De bal komt bij Turk en die maakt 0-1 in Venlo in het voordeel van Cambuur. En wij gaan weer basketballen. Leon. 73, 72. Eerst was het Rogier Jansen een bot op voorsprong, toen even Wyatt Groningen op voorsprong. Nu laatste aanval van de wedstrijd. 15 seconden. Rogier Jansen gaat omhoog. Paas naar Ty Wesley. Die wordt er twee man verdedigd. Die moet de bal scoren. Nee, Stefan Wessels gooit er maar in. Nog 7 seconden. 73, 74. Wat een sensatie hier in die hal in Groningen. Want ik zie het beste basketbal wat ik dit seizoen heb gezien van beide teams. Ze spelen zo enorm goed op die verdedigingen die echt goed is. En dan is het eerst Rogier Jansen die alles omzeilt. 71-72. Dan is het uh, Groningen die de aanval uitspeelt. IFS Riot helemaal vrij speelt onder de basket. 73-72. En nu Den Bos Paast de bal drie, vier, vijf keer achter elkaar door. En dan is het Stafel Wessels. Die echt een enorm goed seizoen speelt die Den Bos op voorsprong brengt. Maar er is nog 7,8 seconden te spelen. En dan gaat het laatste balbezit uh, bepalen... Wie er naar de finale gaat tegen Leiden. 73-74. kijk even naar het scorebord. Roger Jansen 24 punten, Jason Dorry. Zo 26. En ik durf mijn geld erop te zetten dat die laatste bal naar Jason Dorry. Zo gaat. En wat gaat Den Bos dan met hem doen? Wie gaat hem verdedigen? Jason Dorry. Zo 26 punten, dat niet alleen. Maar ook nog 8 rebounds, 3 assists, 3 steals. En uh, wel twee keer de bal verloren. Nou, dat geeft hem dan uh, te goed. En 4000 man hier in Martini Plaza die applaudisseren voor hun helden die het veld opkomen. Maar kunnen die helden, vier Amerikanen zijn het en de Nederlander Brian de Vares die bal erin krijgen. Want daar zal het op neerkomen. Hij wordt uh, halverwege de helft van Den bos ingenomen. Eens kijken wat Den bos kan doen. Alle verdedigers die ze hebben, die staan in het veld. 7,8 seconden. De scheidsrechter geeft aan dat iedereen verder kan. De bal wordt ingenomen door Jason Dorisso. Gaat naar De Fares. Zeven seconden, zes seconden. De Vares die heeft een open ring voor zich. Die gaat omhoog en die bal gaat er niet in. Rebound, Groningen die gaat er niet in. Twee keer niet. Roogie Jansen gaat met de bal weg. Oh, Groningen. Die bal die leek erin te gaan en die gaat er niet in. Hij wordt van de rand af omdat een Bos aanvallen. De rebound pakt. En nou is alles wat rood is hier op het veld in Groningen. Voor het eerst in negen wedstrijden wint wedstrijd in Groningen. Met 74-73. Omdat Groningen de bal er niet in krijgt tot twee keer toe. Nou, nou, nou, nou, nou, dat waren twee lay-ups. Maar het gaat erom dat je ze binnen laat rollen op het cruciale moment. En de Bos, die toch als derde is geëindigd, en Groningen als tweede. De Bos haalt de finale. Maar we gaan naar Frank Wieland. Ja, want in de tussentijd is VVV alweer op gelijke hoogte gekomen. Aftrap genomen, aanval begonnen. Uchebo dacht, ik kap even naar mijn linkerbeen. Maar het duurde even voordat hij er achteraan kwam. En Berghuis dacht, zo lang heb ik geen geduld. Ik schiet hem in de verre hoek en dat deed hij keurig. In het zijn het buitenbereik van Bizot, de doelman van Kambuur. En dat betekent dat VVV gelijk weer wat terug doet tegen Kambuur. Maar 1-1 naar de 0-0 in Leeuwarden. Dat betekent nog altijd dat Kambuur in het voordeel is met deze stand. En VVV dus nog een doelpunt moet maken... Maar ze zijn weer wat uh, gerustgesteld. Het tempo is onmiddellijk weer uh, wat gezakt. VVV heeft weer gewoon de bal. Maar Kambuur heeft al twee keer laten zien dat ze zeer gevaarlijk zijn. Zo gauw ze zelf de bal hebben. Uh, onmiddellijk uh, omschakelen. En uh, met Bakker, met De Leo, met Barto, met Turk. Allemaal mensen die aanvallend denken hebben. Na een kwartier voetbal heeft VVV het dus al lastig tegen Kambuur. En een 1-1 tussenstand is het gevolg. John Lippens halve finales, BMX fietsen en die Olympische Spelen... maar steeds op de achtergrond. Zeker, hè? en daar hadden we het natuurlijk allemaal over. We zijn inmiddels trouwens aan de finales toe. Sterker nog, de vrouwenfinale is net gereden. Gewonnen door Elise Post, de Amerikaanse kampioene. En de Nederlandse, die zo goed reed in de halve finale. Laura Smulders eindigde in die finale als achtste. Ik sta naast Bas de Bever, die een beetje gehurkt bij de hekken staat. Want de mannenfinale moet zo beginnen. Opnieuw met een Nederlander in die finale. En dat is natuurlijk altijd mooi nieuws. Dat er in ieder geval een Nederlander bij die beste acht komt. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Twan van Gent, hij was oppermachtig in die finale. Finale was oppermachtig in de kwartfinale, Bas. Maar het gaat natuurlijk maar om één ding dan, hè, de finale. Nee, nee, nee, nee Goed, het gaat natuurlijk uiteindelijk om die finale. Daar worden de prijzen verdeeld. Maar je moet wel eens zien te komen. En Twan, rijdt het hele weekend al goed. Gisteren kwalificeerde hij zich al derde, als derde. En vandaag in de voorrondes heeft hij ook gewoon goede dingen laten zien. Bij de mannen, uh, ja, het overzicht is nu wel duidelijk, omdat we nu aan die finale toe zijn. Er is geen nieuwe uh, hebben voor de Olympische Spelen bijgekomen. Ja, of de man moet wereldkampioen willen, uh, worden. Uh, maar de drie die jij genomineerd had, dat zijn ook de drie nominees die blijven staan nu. Ja, na dit weekend blijven die drie inderdaad staan met de nominatie. Noem even de namen. Twan van Gent, uh, Jelle van Goorkom en uh, Raymond van der Biezen. Uh, er is nog wel een kans, Vrienden anders om te nomineren. Uh, maar dan moeten ze het heel, heel goed doen op het WK. Wat betreft de strijd met de Colombianen, hoe ziet het daar dan naar uit? Want het ging even om twee of drie plekken op die Olympische Spelen. Ja, daar gaat het nog wel een beetje om. Uh, nou goed, we hebben nu natuurlijk go go goede zaken gedaan met twaalf in de finale. En gisteren tijdens die kwalificatie hebben we ook al wat puntjes gepakt. En er staan nu geen, uh, geen Colombianen in de finale. Althans, er staat er eentje maar die, die, die verdienen niet de punten Dus de, men, uh, de mannen die de punten halen, die staan nu niet in de finale. Dus dat is op zich gunstig. Dat is gunstig. Uh, bij de vrouwen is het verhaal misschien wel gecompliceerd geworden. Aan de andere kant misschien ook wel mooi geworden. Want dan heb je ineens twee nominees. Voor één plek uh, Lieke Klaus had zich al eerder genomineerd. Uh, Lieke Klaus buiten de nationale selectie trouwens, ja, blijft altijd een apart verhaal. Maar daar heeft zich nu dan de finaliste van vandaag uh, bijgevoegd, Laura Smulders. Wordt dat moeilijk kiezen? Uh, nou ja, goed. Uiteindelijk moet de beste op de speler staan natuurlijk. En als daar Lieke is, is Lieke is het Laura, dan is het Laura. Uh, we hebben daar ook een intern rankingsysteem voor. En, en ja goed, ik kan ook nog altijd iets roepen uh, wie we uiteindelijk die kant op sturen. Wordt dan het WK uiteindelijk beslissend? Die, die, die, die telt zeker nog mee. Uh, dus die, die kan doorslaggevend zijn, ja. We staan klaar hè, voor de finale, de grote finale bij de mannen. Uh, precies, het hek uh, valt bijna. We gaan weer hebben. het hebben over hockey. Niet Bloemendaal met Floerjean Bovenlander. Maar Rotterdam heeft zich geplaatst voor de finale van de playoffs. Rotterdam moet het in die finale opnemen tegen Amsterdam. Gerard, wie heb je bijstaan? Robert van der Horst, uh, hij is uh, de verpersoonlijking geweest uh, vanmiddag op het veld van Rotterdam. Zo emotioneel, Robert. Uh, het is nu allemaal weer wat, uh, wat weggezakt. We zitten al een paar minuten te wachten tot we aan de beurt zijn voor dit uh, verhaaltje. Maar zo emotioneel heb ik je nog nooit gezien. Nee. Ik was hier ook met een doelstelling naartoe gekomen. En dat is uh, ten eerste mezelf ontwikkelen en ten tweede ook zeker voor de prijs te spelen. En nu na, je bent eigenlijk... naar Rotterdam gekomen vanuit Oranje-Zwart. Ja, absoluut, ja. En, uh, dat uh, gebeurt nu. En uh, deze club die, uh, hikt er al zo lang tegenaan. En voor mij is het ook al zeven jaar geleden sinds ik uh, de titel heb gewonnen. Dus uh, ik, uh, ik vind het zo fantastisch. En inderdaad, ik was vrij geëmotioneerd na de wedstrijd. En uh, ik denk ook dat terecht wel is. Want het was zo'n ontzettend beladen wedstrijd. Het was een beladen wedstrijd. Uh, Bloemendaal komt hier naartoe nadat ze gisteren uh, ja, het beste van het spel hebben gehad. Uh, vandaag eigenlijk ook weer het grootste deel van de wedstrijd. Aanvallen, aanvallen, aanvallen. Jullie konden je beperken tot, tot uitvallen. Was dat ook een beetje jullie opzet? Uh, nou goed, je moet Bloemenau een compliment geven over, over uh, hoe ze gespeeld hebben. Ze hebben ons het zeker lastig gemaakt. Maar we wisten dat we met de snelheid vanuit het middenveld en, uh, en, en weusel voorin... dat daar ruimtes en kansen lagen voor ons. En dat hebben we goed benut. Want uh, ik denk uiteindelijk dat de gevaarlijkste kansen wel voor ons waren. En volgens mij hebben we ook meer corners gehad dan Bloemenau. Dus dat geeft wel uh, wat aan. Nu gaan we naar Amsterdam kijken. Uh, Rotterdam-Amsterdam uh, als hockeywedstrijd. Is dat ook een soort ajax feyenoord Ja, dat interesseert me eigenlijk niet ja. zoveel. Ik, uh, ik denk dat Amsterdam wel de favoriet is in deze. En, uh, wij, uh, wij gaan er gewoon vrij in. Uh, ja, nogmaals, deze club die heeft zo uh, lang uh, gehunkerd naar, naar een finale. En uh, die finale hebben ze nu eindelijk. En die hebben wij eindelijk. Dus we gaan er ook zeker van genieten. Maar we proberen natuurlijk wel te winnen. En uh, dat gaan we deze week eens bekijken hoe, uh, hoe we dat gaan doen. We hebben het wel twee keer van zijn gewonnen dit seizoen. Maar toch denk ik dat zij uh, de, de betere ploeg hebben dan ons op het moment. En vanavond toch nog wel even een feestje hier. Uh, nee, ik ben al bezig met donderdag. Want ik wil, uh, ik wil die cup terug. <laughs> dat is zeven jaar geleden. <laughs> Wat kun je daar serieus bij kijken? <laughs> ja, het is echt waar. Het is echt waar. Ja, focussen. focussen het hoort er gewoon bij. Tuurlijk, uh, tuurlijk is het mooi. Maar uh, ik, ik denk dat ik de enige met Wolf uh, ben die finale ervaring heb. En uh, zeker, je moet het vieren. Maar je moet gewoon opletten. Weet je. Het, is gewoon, uh, het is gewoon zwaar de komende weken. We hebben de uh, el daarna nog. Dus het is, uh, het is gewoon belangrijk dat je gewoon heel blijft en geen gekke dingen doet. Oké, okay, geniet ervan van, vanavond. Dank In je je ieder geval je toch je wel. Ja. Dank je wel. Rust bij Manchester City tegen Queen's Park Rangers staat 1-0 voor City. betekent dat City dus op kampioenskoers ligt. Ondertussen interessant om te melden dat uh, Arsenal 2-2 staat bij de rust... Uh, met in de laatste competitiewedstrijd. En dat Tottenham Hotspur wel met 1-0 leidt tegen Fulham. betekent dat Tottenham uh, in ieder geval virtueel die derde plek zou overnemen van Arsenal. Gaan we weer fietsen. Dat is niks virtueel, Sebastian Timmerman. Want die moeten gewoon elke meter zelf doen, hè? Nog uh, 2,5 kilometer, een beetje tot uh, de top van uh, de Col de Colomolella. En dan... Uh is het nog zo'n 4,5 kilometer naar de finish. En hè, hè we hebben een aanvaller. Domenico Pozzovivo, de kleine Italiaan van Colnago... springt weg uit het peloton waar het tot nu toe alleen maar hard rijden omhoog was. En er was niemand die het durfde. En ik zat me net af te vragen. Dadelijk krijgen we nog een massasprint. Daarbij dat Lago Lacieno in de wetenschap... dat die laatste 4,5 kilometer dus op dat plateau zijn na de klim. Maar Pozzovivo probeert het nu. Daarachter maken ze zich nog niet echt druk. Het is een ploegenoot Sylvester Smit. Niet zomaar een ploegenoot. de plo van Ivan Basso van Liquigas, die daar het tempo leidt. Carponi zit niet ver weg, Kreuziger zit niet ver weg. Wie wel wat verder weg zit, zit, is uh, rijder Hesjedal. De uh, drager van de roze leidenstrui zat helemaal achter in dat pelotonnetje... in het wiel van Tom Jeltenslachter. En hij zou vandaag wel eens de leidenstrui kunnen gaan inleveren. Niet Tom Jeltenslachter dus, maar die rijder Hesjedal. Hij is niet goed. Pozzo lijkt beter. De kleine Italiaan, 6,5 kilometer nog te rijden in de rit. Dus nog 2 kilometer te klimmen voor hem. Playoffs om Europees voetbal. Kan Twente al een vuist maken tegen RKC en die houtkamp? Niet echt. Het is 0-0, uh, 22 minuten gespeeld. Uh, als ik zo kijk, dan lijkt het erop dat RKC gewoon meer wil dan uh, FC Twente. Wel twee mogelijkheden aan beide kanten trouwens gezien. Meijers die net naschoot voor RKC Waalwijk. En de voorzet van Chatti op het hoofd van Landzaat... ging net naast het doel van Jeroen Soet. Nu bal bezit. maar het is weer zo slordig van uh, Douglas... die de bal bijna kwijtraakt en dan moet Chatti... Herstelwerkzaamheden uitvoeren. Landsaat heeft de bal in de middencirkel. Geeft hem aan Brama. Brama kijkt naar de rechterkant waar Rosales loopt. Die krijgt hem in de voeten. Meteen doorgespeeld op Willem Janssen. Dat is een goede paas. Willem Janssen met Meijers. Op de rand van het strafschotgebied. Moet hem teruggeven aan Rosales. Komt de voorzet vanaf rechts richting tweede paal. Maar ver voorbij de tweede paal kan Ver de bal wel oppikken in de buurt van de zijlijn. En speelt hem naar Tien Daly. moet dan ook weer met de voorzet komen richting Janssen. Janssen kopt dan wel. Maar het is een makkelijk kopballetje voor Jeroen Zoet. De keeper van RKC Waalwijk. RKC dat uh, wel moe is, maar niet moe oogt. En dat uh, geldt niet voor FC Twente. Die doen het uh, wat rustiger aan, zo lijkt het allemaal. Terwijl RKC er echt vol in gaat, zoals nu Schet met een... Uh, komt u wel, maar hij verliest het komt u wel. Uiteindelijk is het uh, die de bal heeft en hem op Willem Jansen speelt. Jansen naar Rosales. In de diepte gaat die uh, uh, lopen, maar hij geeft hem aan Jansen, Rosales. En Jansen gaat eens even lopen met de bal. Speelt hem dan terug op Brahma. Die zeer uh, matig speelt, veel Balverlies leidt, nu heeft hij mazzel dat de scheidsrechter Jusser Buurk afgelopen vrijdag getrouwd een vrije trap geeft aan uh, uh, Wout Braber. Anders was hij de bal gewoon kwijt geweest aan Braber. Snel genomen Douglas met een paar grote stappen nu halverwege de helft van RKC Waalwijk. Maar slechte paas en dan kan er overgenomen worden weer door RKC Waalwijk. Hebben we 23,5 minuten gespeeld en blijft RKC dat wel moet scoren in deze wedstrijd om een kans te maken om de volgende de ronde te halen. Blijft RKC Waalwijk het goed doen tegen het grote en dure FC2. Want het staat dus na 24 minuten spelen nog altijd 0. 0 En die was jij bij het huwelijk van die scheid? Nee, maar het, was, het is wel een hoofddorper. Oh, oké, okay. <laughs> vandaar vandaag. Nou, dat mag het, dat mag het. VVV, Kambuur, Frank Wilaard, wat is de score daar? 1-1 na 23 minuten. En uh, ondanks het feit dat die 1-1 in het voordeel is van Kambuur... Uh, ver, ver, ja, verschuilen de, de Friese zich bepaald niet op eigen helft wachtend op wat VVV gaat doen. Sterker nog, Kambuur uh, is de gevaarlijkere ploeg. Heeft de betere kansen al gehad. Eigenlijk heeft VVV er pas één gehad en die er ook onmiddellijk ingeprikt. Nu wel weer in de aanval, de thuisploeg. Uh, via Meeuw bal breed richting Holla. Even terug naar Yoshida. Nu bijna iedereen op de helft van Cambuur dat nu wel even massaal achteruit moet. Weliswaar over die linkerkant nu de aanval met Wildschut. Haalt hij hem nog? Ja, haalt hem nog, maar krijgt hem niet goed voor. Sterker nog, hij schiet hem dan hoogstpersoonlijk nog even over de achterlijn heen, waardoor Marco Bizot, de doelman van Cambuur, op zijn gemakje de bal op de rand van zijn doelgebied kan leggen en zo het spel weer kan verplaatsen voor Cambuur. Die 1-1 is terecht, vind ik eigenlijk wel, omdat Cambuur ...zich dus niet verstopt van boksen bijvoorbeeld bij vrije trappen. Niet alleen mee naar voren, maar ook gewoon daar blijven hangen om nog gevaarlijk te zijn. En om de achterhoede bij VVV danig in verwarring te brengen. Dat is al één keer aardig gelukt na 24 minuten. En dat betekent dat de tussenstand hier 1-1 is in Venlo. Daar nog spanning. Eerlijk plaatsen Willem II, Helmond Sport en Den al ...voor de finales van de promotie, degradatie. En Twente tegen RKC. Snel naar Frank. 2-1 voor Venlo. Want daar komt de lange bal op. Berghuis, die kop volledig vrij staat. Keurig kruis binnen. VVV op 2-1 en nu blijft VVV dus voorlopig gespaard. Voor de in studio Itzerda. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Ik was al blij met mijn kind, dus ik dacht: moederkoek dat laten we maar buiten. Ja. Dit zijn de kinderen van alle binnen de moeders. En die leggen wij in handen van de heer. Ik ben zonder een koos, ik heb een kei sneeuw, gehad. Dus ik weet me goed, niet eens aan de zand er wel uitgaan. Dat ik.